Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen worden verplicht om een bepaald aantal coronapatiënten op te nemen. De ziekenhuizen in het westen raken overbelast, dus moet er zorg uitgesteld worden. Met alle gevolgen van dien, zegt de staatssecretaris. En dat leidt weer tot ongelijkheid voor patiënten. Het leidt tot willekeur en dat moet dus anders. Onderling komen de ziekenhuizen er niet uit en daarom worden ze nu verplicht om patiënten op te nemen. Je hoort Ernst Kuipers die over de ziekenhuisbedden gaat. Om zo te zorgen dat iedere patiënt overal in Nederland die echt urgente zorg nodig heeft, dat we dat nu, maar ook in de komende twee maanden gewoon kunnen blijven garanderen. En daar zijn deze afspraken ontzettend belangrijk voor. Er wordt straks per week per ziekenhuis bepaald hoeveel bedden er beschikbaar moeten zijn voor coronapatiënten. De achterstanden bij de coronateststraten worden in hoog tempo weggewerkt, dat zegt de baas van de GGD. Volgens hem kunnen snotteraars die vandaag bellen, morgen al terecht voor een coronatest. En binnenkort heb je binnen 48 uur je uitslag. In Denemarken moeten inwoners op veel meer plekken mondkapjes gaan dragen. Vanaf eind deze maand geldt daar een mondkapjesplicht in supermarkten, winkelcentra, bioscopen en ziekenhuizen. Eerder maakte Portugal al bekend dat kapjes verplicht worden op drukke plekken waar het onmogelijk is om afstand te houden. In heel Zaanstad zijn messen op straat per direct verboden. Loop je toch rond met bijvoorbeeld een schilmesje op zak, dan kun je een boete krijgen van 2.500 euro. Zijn deze Zaandammers blij mee? Een heel goed idee. Maar het is niet normaal is wat er tegenwoordig gebeurt. Ik zou er ook niet aan moeten denken dat mijn neefje van tien bijvoorbeeld met zo'n me zo nee. ding loopt. Ja, je weet nooit wat er gebeurt. Ik heb wel meerdere mensen gehad die dan een beetje bedreigen met messen en met steken en zo. En het gaat gewoon helemaal nergens toe. Eerder besloten meerdere winkels al dat zij geen messen meer verkopen aan minderjarigen. En het weer vanavond aan de kust nog wat regen. In de rest van het land blijft het droog, ook vannacht. Het koelt af naar acht tot twaalf. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A10. De ring Amsterdam tussen af het en Durgedam staat 4 kilometer... met zo'n 10 minuten vertraging. De is een aanrijding. Twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bij, hoor. Jouw vrienden van de show. Normaal gesproken had je vast en zeker die paspartoutkaarten van Amsterdam Dance Event die gehad. Maar helaas dit jaar net even anders. Gelukkig jouw vrienden van de radio. See It Sessions. Twee uur lang. Keier door je speakers. Keier door je televisie. En ook al via het internet. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is DJJK. En samen met DJ Dion Sydney. Twee uur lang zie je het met nu. Zeker. Als uur opener. De nieuwe van Charmy. Heartless. Dit is DJ Dion Sydney Een uur lang in de mix. See it. Sessions. Take me, take me Beautiful man, stop me, love me Take me, take me Beautiful man, stop me, love me Deze, nou ja, dit jaar even niet. Maar terwijl alle andere zenders een 2019 Amsterdam uh, Destiny uh, episode hebben, knallen wij gewoon even lekker door in 2020. Oh, hij is lekker. DJ Dion Sydney met zijn funky pills. Wacht het wel na 8 uur s avonds? Ik zie hem uh, ja-knikken. Kom wel goed hier in de studio. Twee uur lang zie je het Sessions op jouw stand standaard 106,9. Daar zijn we te beluisteren. Natuurlijk ook lekker digitaal op kanaal 40 van Ziggo. Zometeen vanaf 10 uur DJJK. Of oh, wat zal hij meenemen vanavond? Nou, een hoop mooiste, dat beloof ik je. Nu eerst nog. Er mag gedans worden op het grootste dansvloer. Hij is wagenwijd open. Ik ging dat toch gelijk even een lekker drankje in. Voor mij mag het. I Oh and mm that -hmm. I've been